Er zijn andere hulporganisaties die precies hetzelfde doen... en in de informatie intern houden, zegt de president. Hij noemt expliciet artsen zonder grenzen. Volgens hem zijn er na de aardbeving 17 mensen... van die hulporganisatie uit Haiti teruggetrokken... wegens wangedrag, zonder dat de details bekend zijn gemaakt. Artsen zonder grenzen zegt dat ze de opmerkingen... van de president gaat onderzoeken. De republikeinse politicus Mitt Romney werkt aan een comeback... Hij heeft zich voor de staat Utah verkiesbaar gesteld... voor de senaatsverkiezingen in november. De 70-jarige Romney deed twee een gooi naar het presidentschap. Bij de laatste presidentsverkiezingen, waaraan hij niet meedeed... uitte Romney harde kritiek op Donald Trump. Hij noemde Trump een oplichter en ongeschikt voor het presidentschap. De Republikeinen hebben de kleinste meerderheid in de senaat... en kunnen zich bij belangrijke wetgeving... nauwelijks dissidente leden veroorloven... De opstelling van Romney kan daarom cruciaal zijn voor president Trump. De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft in zijn eerste toespraak gezegd dat de herverdeling van land zou worden versneld. Desnoods zou land zonder compensatie van witte boeren worden afgenomen, zei hij. Maar alleen als dat leidt tot meer voedselproductie. De ongelijke verdeling van land is een erfenis van de apartheid in Zuid-Afrika. Het weer. De bewolking neemt toe en de wind neemt verder af. Minimaal vannacht rond het vriespunt. Overdag rustig weer met geregeld zon en weinig wind. Het voort een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Elvie Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds zangeres, actrice en cabaretier Eva Krutsen. Ze is een vrouw die eigenlijk alles wel heeft. Behalve rust of stilte of tijd. En hoe kun je de dingen nog verwerken als alles altijd maar doorgaat? Die vraag ligt ten grondslag aan haar voorstelling Opslaan Als. En voor het nieuws hebben we het al gehad over haar nou ja, fascinatie met het brein. Met het geheugen. Um, dat ze eigenlijk uh, nou ja, echte actrice aan het toneel werd, wilde worden. Maar ze werd... Ze was te <laughs> grappig daarvoor. Um, je hebt ook een broer die een creatief vak is uh, gaan doen. Die is cameraman geworden. Ja, dat is dan totaal verraad voor je vader. Ja, twee kinderen die. Twee gen... kinderen die... Ja. ja, dat was ook altijd de grap van. Uh, we zijn allebei mislukt. En uh, nee. <laughs> Mijn vader is inmiddels is hij helemaal, uh, is hij helemaal om hoor. En uh, steunt, hij, uh, steunt hij het heel erg en uh, zit, hij, uh, zit hij op de eerste rij. Nou, je komt er ook pas na je dertigste achter dat pensioenopbouw best heel sexy is. Um, ik had hier laatst een, uh, een acteur deze week die uh, ook een bouwbedrijf had ernaast. Oh! Ja. Um, heb jij een backup plan? Als dit, <laughs> als, dit, als dit niet lukt. Of, of de volgende voorstelling breek je ruggenwervels? Oh, nee. Nee. Wat erg. Nee, dat is een ik, hele heb dat, ik, heb, ik heb eigenlijk door. geen. Uh, nee, ik heb geen. Ik kreeg backup plan. Nee. Nee, ik ga hier maar gewoon voor. En als het dan niet lukt, dan, dan komt er wel iets anders. Hetzelfde met verzekering. Ik, ik, ik hou niet van verzekeringen ook. Oh nee, ben je niet verzekerd? Ja, ik ben Nederland wel verzeker, is toch Maar ik bedoel, best kijk, de land Ja, zeker. Nou, maar dat vond ik dus. Daar heb ik laatst over gelezen en toen dacht ik, ah oh ja, dus je hebt inderdaad mensen die alles verzekeren van, van hun fiets tot, tot, tot, tot uh, alle spullen en dingen en ja. Ik weet niet. Ik heb dat nooit echt gehad. Ik denk altijd, Ja, dan zie ik het dan wel weer. Maar het is wel. Ik moet daar op een dag wel over na gaan denken, ja, want klinkt toch alsof je aardig in het hier en nu leeft. Ja, dan, dat, dan wel, hè? dat dan weer wel. Dat dan ja, weer wel. Ja, zo slecht yes. gaat het helemaal niet meer. Working he? on it. <laughs> um, je werk wordt ook al cartoonesk genoemd. Uh, je doet veel sound effects erin. Um, er zit een, uh, een spionage scène in die erg veel weg heeft van een kinderserie. Dat deed mij denken aan Cartoon Network. Oh ja. Um, was je een tv-kind? Ja, zeker. Wat keek je? Oh. Eh... Uh. Nou ja, ook wel veel van die tekenfilms en zo, maar want, want dat is natuurlijk dat echt dat dat cartoon. Uh, nou ja, als kind keek ik meer naar Marlief en zo en, en uh... oh de kwaliteit drama series voor kinderen. Ik ja, ja. krassen dat, dat was van helemaal uh, fantastisch. Guus, Guus Wolkers verfilming van uh, krassen in het tafelblad Margriet of hoe heet het nou? Marlief. Marlief ja. Ja, een heel uh, brutaal Madelief, meisje okay. ook. Ja. Nee, maar dat, dat, ja, dat -eske, ja, Ik weet niet zo goed waar, waar ik dat dan. Ik heb ooit een keer een, een, uh, uh, een serie gedaan um, voor school TV. En toen was ik een soort personage uh, rekenroos. En ik deed dan allemaal rekenen op locatie. En een soort. Zo, wauw, wauw, wauw, met dat soort sounds. En uh, toen kwamen ze erachter dat ik dat ik alles wat ik opnam, dat ik alle sound effects... die ze eigenlijk eronder wilden gaan leggen... dat ik die altijd al deed terwijl ik aan het praten was. Dus dan deed ik... allemaal dat soort geluiden. En daar hebben ze toen ook een bandje voor mij voor gemaakt. Zo van, oké, okay, dit zijn jouw eigen sound effects. Die hebben we allemaal eronder gelegd. Maar dus dat, daar is het eigenlijk ontstaan. Dat ik, um, dat ik, dat, dat ik daar iets mee... Uh, dat, dat, dat, dat dat, ja... Uh, dat deed ik van, van nature. En eigenlijk toen ik dus cabaret ging maken... Toen, ja, ik hoorde ook allemaal... soundjes overal onder. En, en ik ging toen met Jerry Bloom... De, de vaste muzikant waar ik het al eerder over had. Uh, die is ook een meester in... soundjes en underscores. en Dus we konden helemaal onze lol op. Met alles opnemen. En, en uh, overal dachten ze... oh, wacht, hier kunnen we nog... als je je schoenen weggooit... moeten we een bowlingbaan of... Oh hier, weet je, dat op die manier is uiteindelijk zijn al mijn cabaretprogramma's heel veel met, met sound effects geworden. Ja. Ik vond het wel ook okay, ik vraag, ik ga nog even door op, op de toekomst van het theater, want ik, er zaten opvallend veel dertigers in de zaal. Ik zit regelmatig in het theater en ik, ik vond het een heel uitgesproken jong publiek waar ik tussen zat. Dat, oh. dat komt niet vaak voor. Nee. Dus ik dacht ik, wat, wat is het dat, dat zo aansprekend is voor dat jonge publiek? Is dat is dat die referenties aan de cartoonwereld of? Nou, wat leuk, want, want, want ik, dat, zo vaak is dat niet hoor. Het is heel moeilijk om, uh, om dertigers... of zeg maar, tussen 25 en, en, en 45 uh, naar het theater te krijgen. Ja, die zijn heel druk bezig met drinken. Nou, drinken en kinder, kinderen krijgen. En uh, ik snap wel waar ze druk mee zijn. Dus, maar dat, dat, dat vind ik soms wel jammer. Want, uh, maar inderdaad, je was in Amsterdam. En daar. In, in de steden is dat dan wel al wat, uh, wat meer. Dat het ook jong publiek is. Um, waarom, het, waarom het leuk voor hen is. Als je vragen? Ja. Um, nou, ik denk dat het ook wel een generatieding zal zijn. Dat, het, dat, het, dat, het, dat veel van de onderwerpen die ik, waar ik over vertel, dat, het, dat het ze aanspreekt. Maar ik denk toch ook wel dat... Het is niet per se voor, voor, voor dertigers gemaakt of zo. Ik vind het ook niet echt een generatievoorstelling van... Oh ja, je moet echt dertig zijn om het leuk te vinden. Ik, ik hoor juist ook vaak oudere mensen die, um, die het een leuke, leuke voorstelling vinden. Um, maar ja, dat, was, dat is wel fijn ja, dat, dat, uh, dat, dat ze ook nog naar het theater komen. De dertigers. Ja. Um, je hebt een musicalopleiding gedaan, ja. Ook een opvallende keuze voor iemand die eigenlijk dan nou serieus theater wilde doen <lacht> ja. en dan nu cabaret gaan doen. Ja. Uh -oh. hoe, nou, dat hoe was hoe deed eigenlijk. Dat? dat was eigenlijk meer een soort van. Ik was, ik was uh, jong dat ik al wist van oké okay, dat wilde gaan doen en ik was ook jong dat ik weg wilde uit Maastricht. Een soort van ik had heel snel zoiets van ik moet naar Amsterdam want daar is het allemaal daar gaat het gebeuren. Er was wel internet, maar dat was de websites en zo, dat was er nog niet. Dat was, ik ging gewoon googlen. En dan was er gewoon, wat vond ik leuk? Zang, dans en acteren. En dan kwam, er een paar, dan kwam je bij de Academie bij uh, frank Academie en bij Lucia Martas uit. Nou, bij alle drie heb ik auditie gedaan. Ook bij Lucia Martas, wat eigenlijk meer een dansacademie is. Maar ja, weet ik veel. Ik was gewoon jong meisje uit Limburg. En uh, toen ik daar was, dacht ik al wel... Mm, al deze mensen kunnen hun benen in hun nek leggen... en ik niet. Uh, ben ik hier op het juiste adres... Maar um, ik, ik, ik was bij Frank Sanders had ik auditie gedaan en bij de Academie, en Ik was bij Frank Sanders al bijna aangenomen. en Bij de moest ik nog was ik al wel door de eerste twee rondes heen... maar moest ik nog allemaal weekenden doen en dingen. En dan kon ik de Frank Sanders weer niet doen, de laatste audities. Dus toen was het zo van, ja, ik moet nu een keuze maken. Toen dacht ik, nou, dan ga ik naar Frank Sanders... want dan ben ik, weet ik in ieder geval dat ik na de zomer gewoon richting Amsterdam kan. Heb je het al iets overwogen, My Fair Lady? Een musical, nee, ja. nee, nee, nee, nee. nee. Ik, nee ik, ik, maar je uh... gooit het er zo uit. Je, de, er zit een, een jazzstandaard in die je zingt. Uh, nou, een soort heavy metal nummer doe je heel even kort. Um, uh, nou ja. ja, maar, dat, maar ja, ik, dus ik vind het wel leuk om het, om, om, om, uh, om het een beetje belachelijk te maken of zo. Maar echt, maar echt ik, ik ben niet zo'n fan van musical op een of andere manier. Ik, ik vind het niet zo. Ik weet niet, nieuwe musicals wel als ze echt nieuw worden geschreven en maar, maar al die Joop van den Ende, uh, alle tekenfilms en dan daar de die, die, die musicals nee Het is gewoon niet, niet zo mijn ding. Ik vind het niet zo. Um, het is niet vind ik. vind het gewoon niet zo super inspirerend om me heen te gaan en dan zeer zeker niet om erin in te staan. En, en daarbij, ik wilde Ik was echt een maker al op de opleiding, maakte ik mijn eigen voorstellingen. Dus dat is sowieso voor mij niet een optie om echt auditie te gaan doen. Um, bij een musical. Hoe, hoe is het uh, cabaretklimaat? Uh, je woont nu al nou ja, jaren in Amsterdam. Uh, is er veel onderlinge verbondenheid? Of is het toch meer een soort krabbenmand? Um, nou, ik denk dat er wel, dat er wel verbondenheid is. Ik heb, wel, ik heb een hele goede band met mijn collega's. En, uh, maar je collega's zijn ook je concurrenten natuurlijk. Ja, dat weet ik niet of dat zo... Ja. Ja en nee, ik denk dat er, er is altijd genoeg voor iedereen. Uh, uh, dat, dat klinkt heel, heel zijig, maar <lacht> dat, ik geloof daar eigenlijk wel echt in. Ik geloof niet zo in het dat, in dat, uh, dat ellebogenwerk. Dat, ik denk, uh, als je goed bent, doe je gewoon je ding. En, uh, en dan heb je ook respect voor elkaar. En dan, uh, en dan deel je het ook met elkaar. Nou ja, het, het, het is, het is natuurlijk, tien jaar geleden was uh, uh, musical en cabaret... waren de twee genres die altijd stevig uitverkocht waren. Ja. En dat is nu ook niet meer zo. Nee. Steeds, in, steeds minder podia. En, uh, nou ja, steeds minder publiek ook. Ja, maak jij je daar zorgen om? Uh, nog niet. Nee, ja, nee, ik, maar nee, niet echt. Maar ja, ik, ik mag dan misschien ook niet zeiken, want het gaat heel goed. <lacht> <laughs> dus dan is het ook een beetje, een beetje makkelijk praten. Maar, uh, nee, dus ik maak me op dit moment uh, geen, geen zorgen om. Nou, ja, fijn. In de voorstelling heb je het ook over EMDR, een hypnomethode, waarbij je nare herinneringen op een minder nare manier opnieuw opslaat. Heb je daar zelf ervaring mee? Ja. <laughs> Ik heb dat gedaan, ja. ja hoe, hoe, je maakt het belachelijk. Er is een personage die dat. Ja. Ha, had jij er baat bij? Ja, ik had er wel baat bij, ja. Ik vind het ook een fantastische trauma, traumaverwerking, EMDR. Echt waar? Ja. Ik had daar niet na de het show dat al... ik dacht... nou, dit lijkt me nou een goede techniek. Nee, maar dat hoeft, het is ook geen reclame... het, het, het ging ook niet zozeer... Het... Over, over het MDR, dat is meer het personage wat, wat. Want ze zegt ook: Ik ben geen. Eh, MDR wordt vaak gedaan door erkend. Het eh, is heel belangrijk dat het gedaan wordt door een erkend psychologe. Anders is er kans op, te her, op hertraumatiseren. Eh, ik moet even erbij vertellen dat ik dat niet ben. Maar ik heb het zelf al meerdere malen gedaan. En dus, dus ze zegt: Het gaat dan meer om het personage wat, eh, wat juist helemaal niks. Uh, met EMDR te maken heeft. Maar wat ergens wel goed bedoeld is. Maar uh, ik vond gewoon het, het... met de hele zaal gaan hertraumatiseren... dat vond ik leuk. En dan in een, in een, uh, in een angstcentrum terechtkomen. Want dat is uiteindelijk gaat het dan over in een, in een horror. Voor, uh, op beeld. Dat, dat leek me zo gaaf. Dat mensen echt even denken... waar ben ik in terechtgekomen? Te wat is dit voor angst? En ik dacht van dat lijkt me dus ideaal. Want dan kan je vanuit dat hertraumatiseren EMDR en dan zo daarin gaan. Mm -hmm. um, je vorige voorstelling ging over de druk op twintigers, om het maximaal uit het leven te halen, uh, ook burn-out als resultaat, nou, daar heb je net ook al even over gesproken. Um, ja, uh, is, is, is dat iets ook? Um, is dat ook misschien waarom die dertigers naar jouw voorstelling komen? Dat ze zich zo herkennen in jouw uh, thematiek? Um, weet ik niet. Weet ik niet zo goed. Uh, ik. Ik vind het zo leuk dat het nu lijkt alsof er heel veel dertigers altijd naar mijn programma komen. <gacht> nee, het is ook dat... moeilijke, moeilijke vraag, want je kiest natuurlijk niet je publiek. Je nee, maakt je wat kiest je niet wil je publiek. Maken, ik en... maak van wat ik wil maken. En dan komen er mensen het... op af die het leuk vinden. Ja, ja en, ja, dat en dat is eigenlijk is dat, is dat, zijn, dat, zijn dat alle, alle leeftijden wel. Um, dus, uh, ja. dus nee, nee. Dat, dat, uh, is... maar, maar de thematiek zal wel. Wat je natuurlijk wel vaak hoort is dat. Uh, omdat het ook een tijdsgeest En zeker dit ging volgens mij over mijn eerste programma Bank zitten. Uh, over het letterlijk van aan de kant zitten... of meedoen in, in de hysterie van, uh, op het veld eigenlijk. En uh, daar waren wel veel referenties aan. Uh, dus dat je dus in, in, die, die, ja, in, in die twintiger jaren... en dan was het voor veel mensen ook die wat ouder waren... weer juist leuk om te zien van... oh, dat is nu die generatie die dan zich daarmee bezig is... daar druk over maakt. En, maar dat was dan vaak één onderdeel van, van het hele programma... waarin ook weer andere dingen... Ja, het woord kwamen. Nu is hersenwetenschap een redelijk hot topic. Wij zijn ons brein is een mega bestseller. Heb je die gelezen? Nee. Nee. Die dan weer niet? Nee. Nee, stom, hè? Is dit ook het enige wat we hebben? Onze hersenen? Um, of is er meer tussen hemel en aard? Ja, wat een existentiële, lastige vraag. Um, ik denk dat. Ah, ik hoop dat er meer is. En ik geloof wel in een soort van energie. Um, maar ik vrees. En wat bedoel je met dat... een soort energie? Ja, wat doe, doe ik daarmee? Um, geloof je in reincarnatie? Nee. Oké, okay, dus die energie kunnen we eraf schrappen? Ja. Die is hem. Um, nee, ja, nee, misschien. Ik weet het niet. Nee, misschien moet ik, ik helemaal groter geen. man. Nee, ook niet. Nee, nee, nee, ook niet. Daarom, weet je, ik, ik, weet, ik kan er meteen zeggen dat ik, dat ik er uh, te weinig vanaf weet en te weinig mee bezig ben om er echt iets zinnigs over te zeggen. Ik weet niet zo goed of ik, ik geloof. Ik, ik zou zo graag willen dat er meer zou zijn. Je bent um, katholiek opgevoed, toch? Ja. ja. Was dat all-out met dopen en ceremonies? <laughs> ja. Ja, heb je het? Ja, ja. Kijk, opa en oma waren echt all-out. En dan zo, papa en mama waren, nou ja, niet echt meer. En wij dan zo voor de familie. En was, ik ben wel gedoopt en ik heb wel communie. En, en ik moet ook zeggen dat daar ging eigenlijk mijn tweede programma ook wel deels over: over het geloof en het gemeenschapsgevoel. En ook mijn liefde daarvoor. Ik hou dus wel heel erg van de rituelen en van het, het, uh, het gevoel van samen en dat je voor elkaar ook een beetje voor elkaar zorgt. En dat je. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk allemaal heel mooi aan een aan geloof en aan een gemeenschap eigenlijk. Ja. En dat, vind ik, dat, dat kan ik ook echt wel missen. Of zo. Wanneer in het je, leven soms. Wanneer ben je geloof in God verloren? Nou, eigenlijk een paar jaar nadat mijn moeder overleed. Want ik geloof, was nooit zo heel praktiserend of dat ik heel erg geloofde. Maar het was wel. Ik geloof het wel heilig dat, ik, dat, dat er een hemel was waar mijn moeder naartoe ging. En to, daar, toen ik wat ouder werd in mijn puberteit. Zeg maar, en daarachter kwam van, ho, ho, wacht eens even... wat is mij eigenlijk verteld? En toen werd ik heel sceptisch... en toen ging ik ook juist heel erg tegen afzetten... want toen dacht ik, ja, wow, er is mij iets beloofd... maar waarschijnlijk is het helemaal niet waar. En de, de, toen ontstond meer een beetje de woede. Zo van, hè, uh, dat bestaat dus ook een kans... dat ik haar dus echt nooit meer zie. En dat, dat duurde wel lang om daar zo overheen te komen of zo. En dat maakt ook dat geloof zo ongeloofwaardig. <lacht> en belangrijk, ook belangrijk. Want het is niet zo van, je gelooft of je gelooft niet. Of ja, misschien is het er of misschien is het er niet. Nee, als je, als het, als je wel of niet weer je moeder gaat zien... dan is dat heel belangrijk. Dus daarvoor was, daarvoor, daarvoor was het voor mij ook heel belangrijk. Van, dat bestaat niet, dat is dus niet, dus, punt, of zo. Was er een speciale... Herinner je nog een moment? Herinner je nog een moment? We hebben het heel veel over herinneringen. Uh, dat je dacht, wacht maar, God bestaat niet. Of, dit is allemaal bedacht. Um... Of kwam dat, was dat meer een soort voortschrijdend inzicht of angst? Ja, het, is meer, het was meer een soort van... Je wil natuurlijk ook zo graag geloven. Mijn moeder, die, toen ik negen was, werd mijn moeder al ziek. En dan, is, dan ga je al een proces in van afscheid. En dan grijp je gewoon alles aan om dat uit te stellen. En dus ik ging toen juist heel erg wel geloven. En, uh, en ja, op een gegeven moment dan, ik weet niet, dan geef je het op. Of dan, dan komt de realiteit om de hoek kijken. Of dan ben je oud genoeg om... Uh, ja, dan kom je er gewoon achter dat het ook misschien wel niet zo, zo kan zijn. En als dat eenmaal uh, er is en je die confrontatie aangaat, dan ja toen was het redelijk snel klaar met de fabel. Ja. Met het fabeltje, in ieder geval het fabeltje van de hemel en mijn moeder opnieuw zien. Dat. Ja. Ik, uh, ik ben zelf ook uh, katholiek opgevoed. Uh, en voor mij was God die altijd meekeep eigenlijk mijn eerste publiek. Oh ja? Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Maar maar was jij? het voordat het niet eng dan? Dat je, dus je had, je, je, je had altijd zoiets van: hij kijkt altijd mee? Voelde je dan niet in je puberteit of zo? Heel veel dat schaamte van, natuurlijk. Heel veel schaamte, ja. ja een schuldgevoel. Ja. Maar ook, wat ben ik nu saai. Ik moet hem entertainen. Oh ja? Ja. Dat is dan wel mooi, toch? Dan, dat, is, dat, dat heeft toch... Uh... Ja, hij lachte nooit hard genoeg. Dus ik wist nooit <laughs> of dat hij nou echt leuk vond wat ik uitspoot. Het is doodeng dat is uit de hemel zo <hums> <hums> Uit de hemel zou komen. Oh, ja. ja. Um, uh, uh, je, je, je zegt dat je die verbondenheid van de katholieke kerk uh, uh, mist. Was het dan ook dat jullie elke zondag gingen naar de kerk? Met... Nee. nee, dat niet. Nee. Alleen met kerst? Met kerst en met Pasen en uh, soms wel eens zo met je oma. Als, als, als, je, als je oma op je ging passen, ze van gaan we mee naar de kerk. En, maar nee, ja. niet echt. Uh... Nou, je noemt in, uh, de, uh, in eerdere voorstelling ook um, uh, muziekfestivals, de nieuwe kerk. Mm -hmm. Heb je dat zelf meegemaakt? Ja, ik vond dat wel, wel een rake vergelijking of zo. Het was, het was eigenlijk, als je, als je het zo naast elkaar legt... van, van hè, de, de, de, de pastoor met het evangelie en de dj met de muziek... Eh, tegenover de dj met de muziek... en de, de kaders van de kerk, de muren van de kerk... en de, en de hekken van het festivalterrein. Het, het eigenlijk eventjes in zo'n wereld stappen... waarin je één bent, waarin je allemaal dat bandje om hebt... en even besluit om alleen maar daar te zijn met elkaar. en Je hebt ervoor gekozen om daar te zijn. En dat, dat, dat gemeenschapsgevoel, dat, dat vond ik wel een vergelijking... met, de, met ja, een soort nieuw geloof bijna. Voel je jezelf ook veel een buitenstaander? Je bent ook een Maastrichtenaar in Amsterdam. Uh, een musical-opgeleide uh, uh, ja. podiumkunstenaar die cabarets gaat doen... Ja, ik heb dat, heb, ik heb dat wel heel, heel lang zo gevoeld, ja. Ik, ik heb me eigenlijk altijd wel... Uh, een buitenstaander gevoeld. Uh, en op een of andere manier kwam dat was ik ook iedere keer weer... Echt als je het nu alweer zo opnoemt... maar iedere keer was ik weer op, op een punt dat ik dacht van... hier ben ik weer een soort van... Oh, oh, pas ik er eigenlijk niet helemaal bij. Alsof ik het uh, opzocht of zo. Maar ik, ik, op een gegeven moment heb ik er ook wel mijn kracht van gemaakt. Of zo, dat je omdat je er niet bij hoort of zo. Um, uh, dat geeft je ook wel weer... Uh, ja, je moet ook overleven of zo. En vanuit het overleven komt dan ook wel weer... Um, ook wel echt de wil om het dus anders te doen. Of om, om uh, uh, um door te zetten of zo. Ja. En dat is nu wel minder. Ik, er, er was op een gegeven moment wel een punt... dat ik voelde van... Hey, Volgens mij, mag ik, volgens mij mag ik een beetje meedoen of zo. Is dat dan leeftijd? Of is dat dan gewoon omdat je daadwerkelijk een publiek hebt en zalen uitverkoopt? En mensen lachen? Of, ja, het was, het was voor mij een beetje toen... Het was eigenlijk na mijn... Uh, na mijn eerste programma. Toen, toen met Amsterdam's Kleinkensfestival... toen won ik de publieksprijs. Toen had ik al een beetje zo van... Uh, zie je, ik, ik, ik kan echt wel iets. of zo. En toen mijn eerste programma goed werd ontvangen en... Mijn, Daarna mijn tweede programma ook. Toen, toen begon ik opeens zo'n beetje te voelen van... Oh, Oké, okay, volgens, mij, volgens mij mag ik wel een beetje meedoen. Of zo. Kan ik dit? Mag volgens ik mij, dit? Volgens mij kan ik dit en mag ik dit. en, en uh, Oké, okay. maar eigenlijk denk je nog steeds voortdurend ook... Uh, maar wacht, dadelijk komen ze erachter. Het is ontzettend een cliché, maar het is gewoon zo... dat het toch allemaal niet uh, zo is. en dan Dat hangt er wel altijd een beetje boven. Dat heb ik nog steeds... De, dat is zo'n een, een centrieke, diepgewortelde angst van niet goed genoeg zijn. Nee. Is dat een stem waar je mee in gesprek gaat? Of is dat iets wat je negeert? Of waar je boos op wordt? Of... Inmiddels, um, inmiddels wel iets waar ik bijna in mee gesprek ga. Ja. Waarbij ik gewoon kan zeggen... En, en dan ook, ik denk dat, dat wat mij heel erg helpt... is om de dingen wat gewoon te accepteren. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld de uh, dingen voel opkomen... Van, van angst of van... ja, eh, denk me niet dat je iets voorstelt. Of gewoon even denken, oké... Okay, je mag er even zijn. En ik luister er even naar. En het klinkt schizofreen dit. Maar, de, maar in ieder geval... proberen te accepteren dat, al, dat dat er ook allemaal bij hoort. Net zoals je ook wel eens in de spiegel kijkt en denkt... je bent de shit. Dat is ook... <lacht> uh, dat is ook niet waar. Net <lacht> zoals het niet waar is dat, iemand, dat je in de spiegel kijkt en denkt... je stelt niks voor. Uh, ik, ik denk dat dat ook een misvatting is. Uh, misschien... Wel in onze opvoeding dat je altijd gelukkig moet zijn of alleen maar blij. Um, dat, ja, ja, Neerslachtige gevoelens daar net zo goed uh, bij horen. en een Ja, in het leven. En woede ook. Ja, absoluut. Ik word altijd heel kwaad van mensen die zeggen dat je niet boos zou mogen zijn. Dan <lacht> word ik dan weer kwaad. Echt, het zijn natuurlijk al die sociale regels die we, die we onszelf hebben. Niet, niet, eigenlijk niet onszelf. Dat, dat wordt ons aangeleerd. Maar dat hebben we wel ooit bedacht. Met z'n allen. Maar, uh, en dat is inderdaad... Uh, dat ongemak, dat willen we niet. We willen niet dat er ongemak is. En inderdaad, emoties als, als, als woede en pijn en verdriet en angst, dat is gewoon. Nou, dat, dat, dat, moet, dat mag er niet zijn. Terwijl ik denk inderdaad dat, dat hoe meer het er mag zijn, hoe, hoe makkelijker het wordt om ermee om, er om te gaan ook. En hoe korter het ook duurt. Het schijnt dan een emotie sowieso. Maar 90 seconden duurt als je hem zou laten gaan. Dus als je als nu verdriet voelt. Mm. dan, uh, Dus vaak als je voelt van... ik oh, krijg een brok in mijn keel of ik word verdrietig. dan de, In de eerste instantie denk je altijd wegdrukken. Uh, nou, ik ga niet janken nu. Of uh, ik heb er geen zin om dit te voelen. Terwijl het schijnt dat als je hem gewoon dan... even zo pakken, zeg maar. 90 seconden en dan is het voorbij. Echt waar? Ja. <laughs> ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ben soms hele dagen verdrietig of, nou ja, kwaad of. Ja, maar laat je het dan echt toe of ben je dan een beetje er tegen aan, tegen je tegen aan het verzetten waardoor je dan dus een hele dag verdrietig bent? Ja, daar ga ik nu over nadenken. Volgende keer dat het me overkomt dan, uh, ja. denk ik aan je. Ja, ja interessant. Um, Um, we hadden het net al over uh, muziekfestivals. Uh, in de voorstellingen uh, gaat het ook over je liefdesverdriet. En doe je van alles om je uh, ex te vergeten. Je swipt jezelf een stoa. Je gaat op reis om jezelf te <laughs> vinden. Je koopt spullen om je goed te voelen. Allerlei vinkjes konden door mij gezet worden... bij mijn eigen uh, nou ja, ervaringen bij verbroken relaties. Maar um, is, nou, ja, ja, heb, heb je ook echt al dat cliché-gedrag doorlopen... Nou, dat, dat, dat is grappig, want dat, dit gaat natuurlijk heel erg daarover... over het niet willen voelen van bepaalde emoties en, en, en ongemak. En soms is het zo heftig, uh, zoals bijvoorbeeld bij dat liefdesverdriet... wat ik ook in mijn programma zeg van... weet je wel, ik dacht ik heb wel verhetige vuur gestaan in mijn leven. Ik bedoel, ik heb mijn moeder verloren. Dan liefdesverdriet, die ga ik gewoon even, die ga ik even pakken. Maar nee, je bent gewoon... Uh, ik was lacht er echt vanaf. En, en toen kwam ik wel... Ja, ik verviel wel in heel veel clichés, ja. Dat ik... Je gaat ook toch wel uh, verdoven. En, en ik merkte toch dat als ik iets ging kopen... Dat ik me, ja, dat vroeg, dat gaf gewoon een lekker gevoel. En ik dacht ook, ja... Ik vond mezelf ook momenten zo zielig... Dat ik ook dacht... Oh, heerlijk. Dan, ik gun mezelf dit. Wat is en, het domste dat je hebt gekocht? Um. <laughs> het domste dat ik heb gekocht... Oh, ik kan even zo niks bedenken. Ik heb zoveel domme dingen gekocht. Maar, maar ik weet nog... maar wat ik op een gegeven moment mezelf had aangeleerd... dat was wel... dit klinkt echt zo dom... Maar dan ging ik bijvoorbeeld naar de Hema of naar de Ikea... of naar de Xenos of in ieder geval een winkel... waarbij ik dacht... ik koop dan nu maar in ieder geval dingen... zoals kaarsen of beddengoed. Want dat... want dat is dan, uh, dat is dan handig. En dan is het niet zo zonde... Want uh, het gaat eigenlijk alleen maar om het gevoel van iets, van jezelf belonen met iets. Want je voelt je ellendig. Dus toen dacht ik, ja, dan koop ik gewoon praktische spullen. Praktische spullen. Want dan, dan, dat is dan, uh, dan ga ik er ook nog echt iets mee doen. In plaats van, weet ik veel, een of ander hip leren jasje. Waar, waarvan je een, uh, een week alweer denkt... In wat voor staat van zijn was ik toen? Ik draag dat leren jasje nog steeds met heel veel plezier, dankjewel. <lacht> um, er zit een redelijk weergaloze uh, dronkenmanscène ook in de voorstelling. Uh, ben je zelf een flinke innemer? Um, nee. Maar ik denk dat als al mijn vrienden nu luisteren, uh, <lacht> ze denken van wel. Nee, ik kan wel goed, ik kan wel, ik kan wel een lekker drankje drinken, ja. Maar ik moet zeggen, ik ben een stuk rustiger geworden. En drugs? Um, op zijn tijd. Ja, want dat vind ik wel lekker, ja. Als je de kerken en de festivals als één kan zien. Dan, dan denk ik, dan moeten er wel geestverruimende middelen bij. Nou, dat hoeft niet per se. Ik, ik, ik, ik ben geen groot gebruiker. Maar ik vind het wel. Ik vind het wel. Uh, ik vind het wel heel leuk om dat af en toe te doen. Bijvoorbeeld ecstasy vind ik wel iets wat Vind ik echt geestverruimend. En vind ik ook. Uh, ik weet niet dat. dat als ik dat één keer in de zoveel maanden doe dan. Ik ben dat trouwens pas drie jaar geleden heb ik dat pas ontdekt. Veel te laat. Nee. Maar als ik dat één keer in de, in de zoveel maanden doe, dan, dan ja, Ik vind dat wel geestverruimend. Dat heeft wel een enorme impact ook op je geheugen. En op je herinneringen. Ja? Hoe bedoel je? Nou, dat, dat je de wereld heel anders ervaart als je dat neemt. Ja. Veel intenser. Ik vind het juist heel verruimend. En geest verruimend. Want, want het, dat is er dus. Hè. Dus alles is gewoon. Alles staat op scherp. Maar ik kan nog weken daarna bijna dat gevoel terughalen. Als ik me nu echt zou concentreren en er helemaal in zou gaan, dan kan je weer. En ik vond dat gewoon zo'n zeker de eerste ervaring. Dat je voor het eerst zo je huid voelt. En ja, ik vond dat, ik vond dat meesterlijk. Bijna spirituele ervaring. Ja. ja. In de voorstelling heb je het ook over je angst om je voor te planten. Um, ja. Want je zegt bijna de lammen leiden blinden. Uh, uh, mensen geven altijd de traumas door aan hun kinderen. Ja. Nooit de perfecte... Um, ja, ik zeg ook letterlijk van... van, van als, ik, als ik zie wat ik nu al loop te projecteren... en af te reageren op de mensen om me heen en op mijn publiek... Uh, dan lijkt het me beter als ik me niet ga voortplanten. Dat is ook wel, vind ik ook wel een angst. En ik vind dat ook wel, vind dat ook wel. pittig dat je gewoon. dan moet je opeens zo aan zo'n klein wezen gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit. terwijl je zelf nog zo geen idee hebt. Wat? Zo jammer dat we niet op, op onze zeventigste nog vruchtbaar zijn, want volgens mij is dat echt de leeftijd. dat je gewoon, dat je echt een beetje snapt hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Wat zou je wel mee willen geven? Um... Liefde. Dat vind ik een heel mooi besluitend woord. Heel veel liefde. En hopelijk heel veel mooie voorstellingen tot je zeventigste. Ja. Je kunt het natuurlijk altijd adopteren. Ja, dat kan ook altijd nog. Ja. Mag ik je bedanken voor het komen naar de studio. En heel veel succes met het spelen van de voorstelling. Opslaan als speelt nog, nou ja, overal. Overal, bijna ja. Bijna, dus uh, kijk vooral. Eva Kritsen, dank je wel. Dank je. We moeten nog heel even geduld hebben voordat het derde album van het Schotse trio Young Fathers volgende maand verschijnt. Maar in de tussentijd luisteren we alvast naar In My View. Again, I said again, and then I said again, I get again, I again. I really want take your honor. I'm writing blank checks, I'm a greedy bugger. I take your daughter. Voor de Young Fathers met In My View. En volgende maand verschijnt een nieuwe album dat Coco Sugar gaat heten. Nooit meer Vorige maand hoorde je al de eerste aflevering van De Man is Lam. Een serie waarin Rashif El-Kaoui op zoek gaat naar wat het betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Vorige keer vertelden verschillende mannen over het moment waarop ze zich voor het eerst man voelden. En deze keer gaat archief op zoek naar wat meer feitelijke onderbouwing. We'll sail up north and cross the ice and cross the bare and snow fields. You gotta be tough and you gotta be a man to club the baby harp seal. To club the baby harp seal. Dat was Greg Keeler met Manly Men... van zijn album Nuclear Dioxin Queen. Hallo en welkom bij de Man is Lam podcast. Mijn naam is Rachif Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar Man zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering kon u horen wanneer mannen zich voor de eerste keer man voelden. Deze aflevering ontmoeten we Lauk Woltering, mannenwetenschapper, docent en last time he checked ook nog man. Want laten we even stilstaan bij de geschiedschrijving. Staat u stil? Goed. Voor de 20 twintigste eeuw waren het uitsluitend machtige, meestal blanke mannen die dat deden. Door de eeuwen heen werd mannelijkheid gezien als iets natuurlijks... terwijl al de rest problematisch was. Het gevolg hiervan is dat er veel over vrouwen, andersgelovigen... anders geaarde werd geschreven en gedacht... maar weinig over zichzelf. De man werd een blinde vlek voor zichzelf. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Ik zat neer met Lauk Woltering in restaurant De Zindering in Utrecht. Ik ben geboren in 47. Ik was jongetje in de jaren 50. Bijzonder speels, heftig, heftig jong. Maar, maar ik zag die mannen om me heen en dat vond ik enge wezens. Dat waren mannen met hoeden en boeken met geperste pijpen en broekomslagen en courbertjes en jassen en dassen. Het was een goed gezin, een artsengezin met zeven kinderen, katholiek. Dus het was een, een groot gezin. En ik was een heftig jong. Uh, deels omdat ik uh, vrij snel na mijn geboorte heb ik een verbranding gehad. Ik kook het water over me heen getrokken. Vader en moeder waren er niet. Kindermeisje rennen in paniek de straat op. 1948. Die weet niet van, Hé, wat moet ik en dergelijke. Dus s'avonds kwam mijn vader arts thuis. Dan zag ik een babytje van, een van 11 maanden op de grond in een plas water liggen koud. Hij kon geen hart meer voelen. De temperatuur was laag. En ze brachten me naar het ziekenhuis. Al waren de dienstdoende de chirurg de dood constateerde... But you only live twice. <laughs> ik lag in het lijkenzaaltje met zo'n ticket. aan, aan, aan meteen die die daar en daar toen overleden. En s'avonds komt er een leerling verpleegster langs het lijkenzaaltje. en dan schreeuwt een kind. Ik van Verdon, hij leeft nog. Nou, snel opereren, ouders bellen. zuurstof, tap, tap, tap, tap. tap. Uiteindelijk onkruid vergaat niet. Dus ik ben maar ik had daardoor wel een getroubleerde jeugd. Uh, ik vond die mannelijkheid om me heen. Mijn vader was een prima vent, maar het waren afstandelijke, aftrale goden waar ik geen. Verbinding mee had. Dus ik wilde eigenlijk geen man worden. In de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70, toen kwam de vrouwenbeweging op. En dat vond ik terecht. Toch onschitterend. schitterend. Ik had helemaal geen, geen enkel idee van het uh, meest afgepakt of zo. Wat veel mannen wel dachten. De man staat op bij het ochtendgloren. Of kort daarna. In de winter het liefst voor zonsopgang. Hij begint zijn dag best met een snelle wassing van het gehele lichaam met koud water. Gebruikmakend van een spons of de handen om het water over het gehele lijf te wrijven. Dan een ruwe handdoek om droog te deppen. Daarna de haarhandschoenen, de vleesborstel of eender wat anders om frictie te veroorzaken totdat de gehele huid rood gloeit. Ik Voorheen deze aflevering zal ik in mijn meest mannelijke stem fragmenten voorlezen uit Manly Health and Training. Een verzameling SS geschreven door Amerikaans dichter Walt Whitman in 1858. Een semi-wetenschappelijke benadering van wat een goede man hoort te zijn en hoort te doen. Een blast from the past als contrast met onze hedendaagse mannencultuur. Terug over naar jou, Lauk. Dat vroeger in de jaren 60 had je man-vrouw-maatschappij. Ik was pas 18, ik was een bijgeroog, ik liep een beetje mee... ik was niet belangrijk in die beweging, maar ik vond het wel heel boeiend. Toen zie je later dat de vrouwenbeweging daar enorm op kwam... en wat er aan mannenbeweging overbleef was heel dunnetjes... De meeste mannen voelden zich verlegen in hun eigen situatie. Die zagen het geweld wat andere mannen aan hun vrouwen aandeden. En sommigen zagen het geweld wat ze zelf eigenlijk onbedoeld toch gebruikten. Of hun dominantie, of hun uitschietende hand. Of hun doorzetten met vrije en dergelijke. Dus er waren best veel mannen die aan het nadenken waren over mannelijkheid. Maar het had geen maatschappelijke stroom. Toen kreeg je een aantal groepen met mannen emancipatie die waren een beetje op z'n vrouwen aan te emanciperen. Mannen kunnen ook huilen, dat vind ik prima, maar ik mocht vroeger niet huilen... dan kreeg ik straf. Maar het wat jankerige, zachte beeld wat ze opriepen... en dat ook een beetje etaleerde... dat vond ik uiteindelijk een beetje een zwarte bot. En ik zie de laatste jaren bewegingen ontstaan... die met mannenemancipatie bezig zijn. En die definiëren emancipatie toch vooral in termen van opstaan tegen geweldige mannen en vrouwen aandoen. Dan vind ik dat prima. Maar ze definiëren zich meer... anti-man. En meer met het vrouwelijke. Dan dat ze op zoek zijn... naar de manieren... waarop mannen hun... gedrag in elkaar in steken. En ik heb daar straks al gezegd... heel veel mannelijk gedrag is in principe copinggedrag. Het is een manier van omgaan met de dilemma's... die ze niet kunnen oplossen. Dus dan maar gewelddadig... of dan maar te snel handhaftelijker worden... omdat ze niet de woorden hebben om mij te versieren. Doodzonde, die woorden kun je ontwikkelen. Maar ik zie mannelijk wandelen... dat iets wat je moet stoppen. Maar ook wil ik altijd de kern... de nucleus, de wortel ervan pakken... en kijken hoe kunnen we daar aan werken. Ik zat in jongerenwerk... en er was één zo'n jongen... een van de van, in die in die bar waar ze aan zaten... en ze zaten met een paar jongens... met een paar meiden in de hoek. En ik hoorde aan het gegiegel van de meiden... dat er een angstpitje in zat... Dus dat, ze laten wat lachen, maar ik hoorde de nerveuze erin. Die waren echt gekornet door die jongens. Eh, Jan, kom eens hier. Wat is er nou? Kom eens hier. Ah, wat is er nou? Kom eens even hier. Wat heb je daar aan het doen? Ah, vinden die meiden leuk? Ik, zei, ik vind ze helemaal niet leuk. Jullie zeggen, nou, ik weet dat je een Dolle Mintje bent, leuke meid trouwens. Je krijgt van mij een eh, geld voor, voor een biertje kun je haar aanbieden. Onder één voorwaarde, je houdt je poten thuis. Maar nu ben je haar aan het verspelen, joh. dat vindt ze helemaal niet leuk. Je gaat een keer met de telescoop en dan moet je kijken wat er dan gebeurt. En je houdt je poten thuis. Wat is uw ambitie? Wij kunnen maar gissen natuurlijk. Maar een ambitie die u dient te hebben... is het verlangen en de vastberadenheid... om uw lichaam in een gezonde en zoetbloedige conditie te behouden. Een stevige man te zijn. Actief, gespierd en aantrekkelijk. Ja, aantrekkelijk. Want doorheen de geschiedenis van het menselijke ras... bestaat het universeel verlangen dat het lichaam niet alleen gezond is... maar er ook gezond uitziet. De man die dit verlangen niet koestert... de elektriciteit heeft zijn lijf verlaten. Er is weinig hoop voor deze man. Maar de meeste jongens, of de boerenjongens na... die hebben geen nabij, alledaags huidnabij beeld van wat mannen zijn... Terwijl de mannenwereld zit van concurrentie en competitiegevechten in elkaar. Dus ik ben een niet-vrouw. Dat weet ik. Maar wat er wel een man is, dat weet ik niet zo goed. Dus heel veel jongens bluffen hun mannelijkheid bij elkaar. Uu, ik ben een man. Ik weet niet wat het is, maar uu, ik ben er eentje. Alle jongens onder elkaar, die bluffen dat zij weten wat een echte man is. Maar ze weten het niet. Dus iedereen loopt met zijn hete, zijn ballon rond. En je bent bezig met twee dingen te opereren in de buitenwereld... en niemand mag je ballon doorprikken. En een spelletje van jongens onder elkaar... is ook vaak elkaar laten afgaan. Dat betekent, ik tast jouw mannelijkheid aan. En dat is jouw identiteit... die vrij zwak gefundeerd is. Uh, ik maak even een sprongetje naar... de eerste jaren... Als het kind geboren wordt, is het nog volkomen onmachtig. Je bent volkomen afhankelijk van volwassenen. Om jou te zogen, te voeden, te verschonen, eten te geven, te beschermen. Warm te geven, kou, onweer weg houden. Het kind zelf heeft het nodig om zich aan iemand te hechten. En ik zorg dat de moeder zich aan mij hecht. En de moeder hecht zich aan mij. Een niet veilig gehecht kind is voor de wolven. Dus je moet je hechten aan iemand. Nou, het blijkt dat jongens goede iets... Lachtiger op dan meisjes. Maak even een omweggetje, met het van belang. Meisjes hebben XX-chromosoom. Wij hebben X- en Y-chromosoom. We hebben het Y-chromosoom van vader gekregen. En het Y-chromosoom zorgt ervoor vanaf 6, 7, 8... dat wij geen meisje blijven, maar een jongen worden. Dus wij zijn als het ware omgebouwde vrouwen. En met het fragile I-syndroom, XXI en al die varianten... zie je dat het y niet goed doorzit en krijg dan je tussenvormen. Maar in normaal geval zal het eigen gromzong ervoor zorgen dat jij geen meisje blijft, XX, maar van het X de eikant uitgaat. Dat betekent dat er in de baarmoeder tussen zes weken en negen maanden allerlei processen plaatsvinden. waarin jij niet alleen opgroeit zoals een meisje ook doet, maar ook andere kanten uit moet. Dat gaat schoksgewijs. Dat betekent dat de, het. Het aantal jongens dat er niet red is groter. Het aantal zuigelingen, het soort feutale sterfte onder mannen is groter dan onder vrouwen. De perinatale sterfte is een stuk groter bij jongens en bij meisjes. Keizersneden meer bij jongens dan bij meisjes. Na de geboorte een lagere afgangsscore, later best wel een scale. Dat zijn bepaalde schalen om de lossen. Dat is niet erg, dat gaat toch goed. Maar moeder natuur weet dit, dus die maakt bij de fusie zaadje eitje meer mannetje de vrouwtjes aan. En vlak voor de geboorte is het nog steeds meer jongens dan meisjes. Na de geboorte is het minder. En pas met tien jaar zijn even jongens als meisjes. Dat is min of meer. Ik val nu een groot verhaal samen in een paar hoofdlijnen. Maar het gaat meer mis met jongens. Hun beweging, hun motoriek, hun motorische emotionaliteit is veel sterker. Hun ruimtelijke oriëntatie, visueel, sterker. Je in de ruimte bewegen. trial en je dan uitproberen en... Truikelen, blauwe plekken oplopen, toch in die boom klimmen, dat kunnen die jongens veel gemakkelijker. Meisjes hebben grotere moeite met trial and error. Ze zijn veel bagger. Veel meer angst. De jongens denken: oh, spannend. Als een brandweer langskomt, dat is te fik. De jongens hebben een andere driftleven, een andere emotioneel leven, andere drive. Maar hun taalontwikkeling is langzamer dan meisjes. Dan kom ik daar bij jouw vak terug? Mannen hebben, een, hebben veel langer samen taalgebruik. We zeggen even laat papa en mama, maar dat is wel een beetje bekeken. De meisjes van 14 hebben veel groter vocabulaire en het vermogen om hun gevoelens in woorden uiteen te zetten dan jongens. Uh, met 18, 19 hebben jongens hetzelfde verbale vermogen als meisjes, ook qua rijping van de frontale cortex, de, het gebied van je hersenen wat dat spulletje aanstuurt. Maar jongens zijn wat langzamer in taal. Maar fysiek zijn ze, zijn ze sneller. Motoriek zijn Fijne motoriek, Meisjes van 6, 7 kunnen al keurig tussen het lijntje schrijven, bloemetje, bijtje erbij en dergelijke. En jongens die van 6, 7. Oké, okay, nou, je buurmeisje schrijft ook heel mooi. Schouder vast. Ik probeer mijn handenpoten tussen lijntjes te klemmen. Dat betekent dat veel jongens met 6, 7, 8 gedwongen worden mooi te schrijven. Mijn motoriek is nog niet zo ver. Dus op schrijven komt druk te staan. Maar je kunt het wel, dat komt later. In de mannen kunnen goed fijn schrijven, maar in Nederland, zeker met andere landen vrees ik ook wel... worden we vrij vroeg geforceerd om te schrijven. Maar de meeste jongens hebben een trage ontwikkeling van de fijne motoriek... van taal, van empathie, van sociale vaardigheden. Globaal gesproken kun je zeggen dat bij meisjes de verschillende intellectuele functies... de executieve functies, die ontwikkelen min en meer gelijk op... Het meisje maakt er wat gelijkmatige ontwikkelingen door. Moet ook rijpen. Terwijl bij jongens zie je dat sommige faciliteiten in het brein. grote motoriek, durf, lef. Uh, kilo uit schipstrand. die ontwikkelen veel sneller. Visueel ook, ruimtelijk. abstract, fantasie, creativiteit. Maar. fijne motoriek, planning, vooruitzien. dat is typisch zes meisjes. Meisjes maken huiswerk een week van tevoren en hebben ze meestal vrij. Jongens denken. Nou, zie morgen wel weer. Typisch dat soort onrijpheid van het brein. Bij de op het vel gebakken forel en de quinoa cakejes bedenk ik me dat het verdomd moeilijk zal worden... om dit gesprek te verwerken tot een snedig geheel. Lauk spreekt volmondig, doorspekt met smaak... en van de ene tak op de andere... Trage taalontwikkeling of niet. Elke anekdote krijgt een zijspoor. Elk zijspoor een vervolg. Ik vind het ontkennen van de eigen aardigheid van jongens... of de eigen aardigheid van meisjes... het ontkennen daarvan vind ik politiek recht lokoek. Ik wil veel liever kijken naar... Wat ligt bij mannen voor de hand en wat moet je er wat meer aan doen? Wat ligt bij meisjes voor de hand en wat kun je er wat meer aantrekken? Nou, wat je nu ziet is dat meisjes, om een voorbeeld te noemen... die ontwikkelen taal wat gemakkelijker. Jongens, maken, door iets mee te maken, maken ze alsnog die verbindingen. In Nederland is een mooie taal. Door iets mee te maken, maken we nieuwe verbindingen. Jongens liggen een beetje achter... in de verbinding van de verschillende functies. Al doende maak je connecties. Wij testen kinderen op hun talig vermogen... De jongens vallen het schoolsysteem uit... omdat het schoolsysteem bijzonder talig... maar omdat meisjes alles talig kunnen oplossen... hoeven ze niks met de handjes op te lossen. De jongens lossen heel veel vraagstukken fysiek motorisch op. Met een beetje bluf en een paar fouten maken. Jongens zijn niet bang voor fouten. De jongens moeten wel motorisch oplossen. Want hun taal is niet ver genoeg. Ik heb al keer een proef gedaan, lang geleden. De meisjes kregen een pleister op hun, op hun mond. En de jongens met de hand achter. Blugbonnen. Ga nu maar spelen. Duurde maar 10 minuten. Ze vonden het schitterend. Ik ging niet tot de pijngrenzen, duwen, maar gewoon dat ze... Ja, ga maar aan elkaar wijsmaken wat je aan bedoelt. GELUIDEN. Die jongens moesten met hun mond uitleggen. Spannend. Ik wil altijd de lol ervan zien. Ik wil zien wat er mogelijk is. men, men, men, men, men, men, man, men, men, men. Vrouwen hebben onder elkaar veel meer vocabulaire om te praten over hun gevoel. Ze kunnen in duizend kleuren beschrijven hoe ze wel of niet klaarkomen. Ze kunnen het, het groen van hun huid beschrijven. Ze kunnen hun, hun wrange dingen, hun lijden, alles kunnen ze uitstekend verwoorden. En de meeste mannen, hoe voel je je kut? Hoe voel je je kloten? Hoe was het vandaag? Hm, ging wel. Het, het verwoorden wat er in je omgaat dat is bij de meeste jongens onderontwikkeld. Dat is voor een deel door de tragere taalontwikkeling. Voor een deel aan het gebrekkige mannelijke voorbeeld. Maar ook omdat mannen naar elkaar erg competitief zijn... ook weer voor een deel door die achtergronden en de oude taakverdeling. Dus alles wat ik zeg kan tegen me gebruikt worden. Als ik vertel hoe ik me voel... Ah, Wolf, oh, je hoort wat ik gisteren... Je bent, en al doen ze het niet, je bent als je dood... Dat je zwart laat zien, want in de onderlinge macht jongens en mannen onderling. Voor het weer liggen onder. Er was een vechtsport, genaamd Pancration. Waarbij alles was toegestaan. Krabben, stampen, vishaken, trekken en sleuren was allemaal wettig. Kortom, net als een pandoering in een kroeg of gebadder in een bar. Deze spelen trokken de aandacht van velen en jonge mannen en mannen van middelbare leeftijd deden hieraan mee. Deze spelen stimuleerden geharde en welgevormde lijven. In deze serieuze oefeningen bereiden de Grieken zich niet alleen voor... op de hardvochtigheid van oorlog, maar ook op het genot van het leven. Maar je moet voor goede huizen komen. wil je Als man zonder verliezen, wil je eigen zwange kanten... kunnen vertellen zonder dat het weer genant wordt... En de meeste mannen zijn als ze dood voor hand, Want als je hand bent, ah, vrouwen houden niet van gênante kerels. Ook vrouwen houden in stand dat mannen zich erg veriel gedragen. Dat even wel wezen. Eh, mannen houden het onderling in stand. Maar het effect is dat heel veel mannen weinig vocabulaire hebben. En mannen in bed zijn vaak meer bezig doe ik het goed. Zijn gespannen, dat ze niet te gauw klaarkomen. En omdat ze gespannen... Pannen zijn, komen ze te gauw klaar. Dan schamen ze zich weer, kunnen geen tweede keer terugkomen. Ze voelen dat ze lang moeten kunnen blijven doorgaan. En ze zijn lang de interactie met hun partner kwijt. Dus de mannelijke seksualiteit is tamelijk gestrest en een tikkeltje armoeig. En dat die vrouw dat niet leuk vinden het op de donder. En de meeste mannen zeggen alleen maar, ja, op oh, kopje koffie voorbij ja, gaan. Een kopje koffie, zeker. Jij nou wat hebben? Ja, maar, oké. Goed zo. Dus de meeste mannen. Hebben hun liefde en seksleven? Dat is... Ja, als je klaarkomt, dat is toch leuk geweest? Met de meeste mannen, als je bij puntje bij het paaltje komt. 9 van 10 vrije partijen zijn niet zo ontzettend leuk. Je hebt even die shot gemaakt en dat voelt even heel erg lekker. En daarna voel je je toch een beetje, beetje log. Wat vinden mannen lekker? De meeste mannen, als ze zeggen, vind jij lekker nou... Als ze gepijnd wordt of als ze aftrek vinden lekker. Ja, oké, okay, prima. Is er nog meer? Ze hebben geen vocabulaire voor wat ze lekker vinden. Nou, vrouwen wissen veel meer uit over seksualiteit dan mannen onder elkaar. En wat vind je plezierig, wat vind je niet plezierig en wat vind je geweldig en wat vind je stom. Dit was het dan voor de tweede aflevering van de Man-Islam podcast. Lauk gaf reed de aanzet. De volgende aflevering zal gaan over de mannelijke seksualiteit. Spicy. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Hachif El Kawi en geëdit door Chris Ume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man-Islam: een zoektocht naar man-zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachif Al-Kawi, Lucas de Man en Ahmed Bolat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stageset van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en de VPRO Nooit Meer Slapen. Ja, en dat was mannenwetenschapper Lauk Woltering in het tweede deel van de podcastserie De Man is Lam. En in april meldt Rachif Al-Kawi zich weer. Hier in Nooit Meer Slapen met aflevering 3. Loma is een nieuwe band die bestaat uit de zanger van Shearwater... en het duo Cross Records. En Vandaag is hun gelijknamige debuutalbum verschenen. Hiervan is dit het nummer Joy. Joy van de band Loma. En aanstaande maandag ben ik weer van de partij. Dan ga ik in gesprek met schrijver Oscar van den Boogaert. Hij woont afwisselend in Berlijn en in een dorp vlakbij Gent. En wekelijks schrijft hij een column voor de Vlaamse krant De Standaard. In 1990 debuteerde hij met de roman Dance... waarin afgerekend wordt met de conventies van de oudere generatie. En sindsdien schreef hij talloze romans en toneelstukken. En in zijn nieuwste roman Kindsoldaat... ontrafelt hij voor het eerst in zijn schrijversbestaan... zijn eigen familieachtergrond. Het werd een wraakoefening in de vorm van een beeldingsroman. En is hij werkelijk een kind van prins Bernard? Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.